In zijn stuk Conta Eva 1994 voert de schrijver Lucien van den Brielen ons naar een Vlaams popstation in het jaar 1994. Deze productie van BRT1 werd geregisseerd door Roland van Opbroeke. Ja, ja, nog enkele ogenblikken geduld. Dan komt het grote, spannende, verlossende, het supergelukkige moment van de dag. Waarde vrienden, superfans van radio komt, Eva. de superradio van Industria Mundial, de radio van en voor het hele volk, de superradio, ja, ja. Weet het, Radio Conta Eva heeft het aangedurfd ter gelegenheid van dit grote feest, de grootste, grootste, grootste Super tombola van de eeuw te organiseren. Girl, I'm And that's the fact, that's the fact. En over enkele ogenblikken wordt de prijs overhandig. De grote prijs, de superprijs. Het wordt een verrassing, beste vrienden. Een superverrassing van Radio Eva. Haal de gele briefjes boven, beste vrienden. Haal ze boven de gele tombola-briefjes met de blauwe stijfertjes erop. Haal ze boven, bouw ze open en kijk ernaar. Want hiernaast ontstaat de onschuldige hand reeds klaar. De hand die het winnende de lot uit de grote tombola mand zal halen. De hand van Charlotte Waarde, vrienden. Van onze charmante tombola-medewerkster. Ja, geef haar een daverend APPLAUS, <applaus> Ja, ja, en nu komt het, komt hij Eva, vrienden. Charlotte steekt haar onschuldige hand in de mand. Zie ze graaien, zie ze graaien. Haar hand zwemt als een vis tussen de vele tombola nummertjes. Inderdaad, één enkel lotje zal ze eruit halen. Één enkel nummertje. Wie zal de winnaar zijn? Wie, wie, wie? Denk eraan, in ogenblikken van spanning is er kalma Het wondermiddel tegen overspannen geesten. Tegen de druk van allerlei zorgen. Tegen slapeloosheid en hoofdpijnen. vermoeide ruggen en pijnlijke zwolle benen. En tegen eenzaamheid. Calmavit, Het groene pilletje. Zo eenvoudig. Zo snel werkend. Ieder apotheker heeft het in huis. Calmavit. En graaien maar, en graaien. Ja, ja, ja, ja. Maar nu heeft onze Charlotte het nummertje vast. De onschuldige hand. Ze heeft het vast, beste vrienden. Ze heeft het vast. Eén geel briefje, één blauw nummertje. Het is gebeurd, vrienden. Een applaus voor Charlotte, de onschuldige hand van de radio. Komt ze Eva! En nu komt het, beste vrienden. Nu komt het. Het begint met een vijf. Wie heeft er een vijf als eerste cijfer? En na de 5 een 4. en dan een 8 en een één. Eén reden om nooit meer te wanhopen. Nivema natuurlijk. De nieuwe verzekeringsmaatschappij staat 24 uur op 24 klaar om u uit de moeilijkheden van het leven te helpen. Nivema, de beste verzekering tegen burgerlijke onveiligheid, tegen ziekte en dood. Bel ons nu op 03 11 22 33. Ik herhaal, 03 11 22 33 Dat was niet het winnende nummer, beste vrienden. Het winnende nummer is 5 4 54.819. Heeft iemand hier in het aanwezige publiek het nummer 54.819? Ik, eh, ik heb het. Ik heb, ik heb het. Ik heb, ik heb het. 54.819. Ik heb, ik heb Kom op het podium, vriend, kom op het podium, kom maar hier, ja, laat je nummertjes eventjes nakijken. En inderdaad, dames en heren, vrienden van Radio Eva. inderdaad, hij heeft het, 54.819, de winnaar, dames en heren, de winnaar, vrienden. Mag ik je naam, beste vriend? Uh, eigenlijk is het mij tante Sofie, die het lotje gekocht heeft, de... M mijn naam? Mijn, uh, Jan Janssens. En hoe oud is meneer? En uh, waar woont u? Ik, ik woon aan de rand van de stad. Ik, ik ben 46. Getrouwd, kinderen? Nee, niet getrouwd. Uh, weet u naar? Uh, ja, maar uh, ik heb een goede vriendin. Uh, misschien trouwen binnenkort. Oeh la la. En uh, hoe heet de verloofde? Linda. Ze zit beslist te luisteren, samen met tante Sofie, inderdaad. Dag tante Sofie, dag Linda. Jouw verloofde Linda krijgt de superverrassing van Radio Conta Eva, super tombola. Ben je een trouw luisteraar van Radio Conta Eva, Jan Janssens? Uh? Inderdaad. Wat denk je bijvoorbeeld van uh, Patrick Soutterbier's grote dagelijkse disco show de PSGDD? De, de, de, de PSGDD. Uh, ik, uh, geweldig, ja, geweldig applaus, vrienden Hij vindt het geweldig Inderdaad, dat doen wij allemaal En uh, de praatjes van mama Pollepel Mama, mama, bo, bo, de, ik, Wat, wat, wat? Ah, water, water, juist water Hij krijgt er het water van in de mond Inderdaad, die heerlijke babbeltjes Met een recept van die heerlijke van soepjes en zo Applaus, vrienden, applaus wow. Kijk eens daar daar komen de witgekielde assistenten van professor de Kroo. Ze komen jou halen, inderdaad, Jan Jansens, Want jij bent de winnaar. Maar dat zal tante wel jou wel genezen niet. Wat zien een net op liefde, De prijs is geen pony met gratis haver voor één jaar. Het is geen auto, het is geen reis om de wereld. Geen miljoenendoek van pomara. geen huis met tuin en zwembad. Inderdaad, nee. De prijswaarde, vriend Jansens, is veel meer dan dat. Het is een wetenschappelijk superwonder, inderdaad. Het is het begin van een nieuw tijdperk. In de geschiedenis van de mensheid. Dit hier zijn de assistenten van professor De Croo... de beroemde professor De Croo. Zij gaan de winnaar bij de professor brengen. Zijn rijdend laboratorium staat naast onze Conta -eva Wagen... en wat zal er gebeuren, beste vrienden? Wat zal er gebeuren? Inderdaad! Iets waar u tot nu toe alleen van dromen kon. Dat krijgt Jan Janssen zomaar gratis aangeboden. Inderdaad! De eerste, de eerste, ja, ja, de eerste! De eerste voorwaarde om als vrouw in het leven te slagen is het gebruik van de supergevoelige, superopslorpende en nooit hinderende supertampons van Susie. Susie. Susie. De nooit hinderende tampons van Susie. Mmm. Zo lekker zitten ze. Zo lekker. Susie tampons. De eerste, de allereerste subcutane radio. Neem de winnaar mee, assistenten. En over enkele minuten bezit het land de eerste man met Eva in het bloed. Mm, zo lekker. Sub zo Sub lekker. Subcutane zeg je, subcutane. Hoe wat? Met wetenschappelijk apparatuur van Tiger Company, of course. Tiger. Tiger! Via apparatuur sterk als een tijger. Tiger. Always. Ik wou. Ik wou eerst eens wat uitleg. Wilt u mij eens vertellen? Wilt, wilt. man natuurlijk, wilt enthousiast. En hij wilt enthousiast. De assistenten moeten hem zeer stevig bij de armen nemen. om hem te bedwingen in zijn drang om hier meteen een vreugdedans te beginnen. En in afwachting, waarde vrienden van Contaeva, muziek. De goede muziek van Radio Contaeva. Ons is professor de Croo. U kent ons wel. We zullen u de eerste subcutane radio inplanten. Eén prikje volstaat. Een gaatje door deze prachtige ader in uw arm. Eigenlijk moest Tante Sophie de eerste prijs krijgen. Het is haar lot. Ik begrijp het niet helemaal, professor. Het maakt me wat onrustig. <racht> U heeft misschien gedacht... ze snijden mijn buik open... en stoppen er een radioapparaat in. Nee hoor, nee, nee hoor. Dat zou geen wetenschappelijke prestatie zijn. Waarom... waarom... Hé, hey, waarom binden uw assistenten mij vast? U moet eventjes rustig zijn. U wordt niet gebonden. U wordt vastgeëcht. Met zachte geitleren bandjes... Zo, maar, maar hoe werkt dat ding dan? Hoe kan dat door die ader? Vertrouwen is nodig, waar de Jansens. Onze, ik mag wel zeggen, beroemde naam is een voldoende waarborg, niet waar? Kom, kom, kom, kom, kom. Even een prikje. Oh, oh, oh. ja, ziet u wel, een gewoon prikje. Dat is wel een flinke prik, maar ja, als het de moeite loont, heb ik het er wel voor over. Dit radioontvangstoestel bestaat uit meer dan 700 microdeeltjes die bestendig in het bloed circuleren of zich op bepaalde plaatsen vasthechten. Eigenlijk wordt uw hele lichaam één radiotoestel. De luidsprekers zitten zo meteen in uw oren. Uw hersenen fungeren als ontvangstcentrale. En de edeldarm... De, en, de, endeldarm, de endeldarm. De endeldarm, ja. Zorgt voor de ontstoring. Mm, voel je al iets? Ik, ik voel uh, een zwaard in mij. Oor je al iets? Iets? Ja. ja iets. Zoiets uh, als het klotsen van een woeste zee. Nog een paar minuten en dan heeft u alle onderdelen in het bloed. Dan is u een tuin van Conta Eva geworden. Hoe gebeurt de zenderkeuze? Zenderkeuze? Zender... Wat bedoelt u? Ja, mijn tante Sofie luistert wel eens naar Conta Eva. Maar ik? Ja, ik, ik, ik, ik luister ook wel eens. Naar aan. radio Conta Eva? Bravo! Het zal je nu gemakkelijker gemaakt worden. Altijd een zuivere Conta Eva ontvangst. Een super zuiver afgestemde zender. Conta Eva of course 24 uur op 24. Ah, het leven wordt schoon Jansens. Schoon. Ja, ja, ja. Nooit meer alleen Jansens. Oor je al iets? Ja. Ja. Het klotst nog een beetje op en neer, maar maar ik hoor het nu duidelijk. En wat hoor je? Argo? Ja. Om een, een toepasselijk klinkje? Ja. Wat, wat, wat, doen zo bedoel je de dranken? voel ik voel mij een dronken hond. Ja, dat gaat over. Assistenten, maak hem los! Wrof! Oh. Bisjat Jansens, Ach, we voelen ons bijzonder gelukkig. Ja. We mogen wel zeggen dat dit voor ons een bijzondere dag is, ja. een onvergetelijke dag, mm. Jansens. Voor u over ook, niet waar? Mm? En uh, <laughs> hoe gaat het met de dronken sailor? Mm? Hij, hij wordt verkracht. Verleden, verkracht. verkracht door. Uh, Meisjeskoor van een licht ensemble. Hoe kan ik dat uitschakelen? <laughs> u is een humorist, Janssens Uitschakelen, uitschakelen, uitschakelen gaat vanzelf zodra u slaapt Uitschakelt maar, man Maar vrees niet dat u dan iets mist U mist niets, Janssens Ook dit is een wonderlijk aspect Van onze uitvinding Is het niet eerlijk? Ik wil hier weg Ik wil hier weg Ekve lirver! Gaan we er naartoe, schat? Nu, nu dadelijk. Ik heb geen honger. Ik rammel van de honger. Ik ook, schat. Gaan we naar frita chip? Ik heb geen honger. Natuurlijk gaan we naar een frita chip restaurant. De maaltijden van frita chip zijn onovertroffen. Goudgele frietjes, een heerlijke en sappige hamburger. En een schuimig biertje. Alleen in de frita chip restaurants krijg je het zo keurig geserveerd. Ja, ja. Als ik honger heb, weet ik ook wel waar naartoe. Maar nu, muziek. Het nieuwste succes van de prins van het lied. Honger, rode mijn, mijn mooie plantsoen. Oh, oh, je maakt me aan het ploten. je, dat mag je niet doen. Waarom druk jij? Honger? Ik heb je. Honger? Ik heb je. Honger? Ik heb je. Honger? Ik heb Honger? Ik heb al... Honger. Ik heb al... honger. Honger? Ik heb... Honger. Honger. Honger. Ik heb honger. Frita chip natuurlijk. De bekende restaurants. Frita chip? Of course. Frita chip. Dag meneer. Menu A, B of C. Hamburger, ei of spaghetti. Hamburger menu A. Kom dadelijk, meneer. <tie> Alsjeblieft, meneer. Dank u. Eén menu A, met bier. Dank u wel. Ik heb ik geen... Ik, ik, ik, ik heb geen honger. Ik, ik, ik moet er iets op vinden. Ik moet die verdomde radio weer kwijtraken. Nee, ik heb geen honger. Vla... Voor tante Sophie me naar dat feest stuurde. heb ik met Linda bloemkool gegeten. en aardappelpuree. Ik kan geen honger hebben. En, en... ik heb een glas bier gedronken. Mm. En beter bier dan die verdomde frites Ik moet naar Linda. Linda mijn mij, maar binnen in mij weent men veel bittere tranen. Linda, help Linda. Het lievelingsplaatje van de grootmoeders, mag ik wel zeggen? Mijn hart zal nog breken. Dit keer wordt het opgedragen aan grootmoedertje van den Dalen. Uit de lange Maartenstraat, de Mechelen. Al de grote zakdoek en tafellakens maar boven groot, moedertje. En ween met ons die veel bittere tranen. Uit. Heb je naar radio Contaiva geluisterd? Ik? Maar schat, er was een luisterspel op de BRT. Heb je mezelf gezegd? Een luisterspel? Weet je wat professor De Croo zegt? Luisterspelen zijn sketen van inktluizen. Luisterspelen zijn sketen van inktluizen, zegt De Croo. Niemand luistert daar nog naar. Niemand luistert daarnaar, zegt De Croo. Dat brengt niets op. Dat brengt niets op, zegt De Croo. En wat niets opbrengt, moet verdwijnen. En wat niets opbrengt, moet verdwijnen, zegt De Croo. Is die vandaag nog gezegd in een interview... In het uh, vrije volksblad. Jan, ben jij ziek? Kijk dat melodietje. Ik knur je alleen maar met je meis, schat. Jan, ben jij ziek? Ja, ja, ja. Ik heb, ik heb, Hoe jij dat ook? Wat? Wel, die radio binnenin mij. Maar Wat radio? Oh, Ik ben besmet. Ik heb me door de kroon kontaïva laten inspuiten. spuiten. Ja, maar, maar jij bent ziek. Leg je oor op mijn oor. Binnenin mijn oor zitten de luidsprekers. Ja, maar wat heb jij toch? Zit een radio in mij? Je gelooft het niet, hè? Kom, leg je oor op mijn oor. Hoor je dat? Niet aarsen, hè? vertrouwde witblauwe doosje en een slokje water. Eén Bonanotte-pilletje staat. Het middel tegen slapeloosheid. Bonanotte. En hier is hij weer, de nummer 111. de prins van het lied. Waarom luk jij rode rode Dat mag je niet doen. Wat betekent dat? Komt het Eva? Binnen niet, mij? Ja, ja, de kro, kroon. Door de kroo ingespoord. De prijs van Tante Sophie. En hoor jij die muziek dat nu verder? Tuurlijk! Luister maar! Het en het davert in mijn bloed. Het gonst in mijn oren. Het borrelt in mijn darmen. Het bliksem in mijn longen. Linda! Linda, help me! Linda! Maar, maar wat kan ik doen? Ik niet ja, Je huid prikken En er elke dag wat bloed uitduwen. Of bloedtransfusie. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Misschien blijven de radioonderdelen onderdelen aan de aderwand klaar. Jij ziet er moe uit. Ja. ja, ik wil slapen. La la la, la, la, la, la. In, in diep voorkruipen. Het niet meer horen. Het niet meer horen. Dat niet dat meer dat horen. Jan, dat niet dat dat meer meer Jan, probeer te slapen. Kom, Jan, kom toe, schaak. Je Probeer te slapen. Oh, ja, ja. slapen. Ja. Slaap. Slaap. Ja. Ja. Ik, ik ken nu je ware aard. van eens op een morgen. Zag ik rozen, ik was zo verbaasd. De bui van Duurland met zijn proef. Mijn rozen die lagen ernaast. Goeiemorgen dames en heren, vrienden van Contaiva. Het regent, maar geen regen kan ons weren. Want hier komt de warme en zonnige stem van de prins van het lied. Aan het blozen, kindje, dat mag je niet. Weet je voor wie de prins zingt? Voor Julien van Slembroek, de knappe doelverdediging van uh, Assa Ronsen. Het plaatje werd gevraagd door zijn goede vriend en collega Roger de Donker. De Want uh, Julien verjaart vandaag en straks krijgt hij nog een pakje van Roger. En uh, wat zou er in dat pakje zitten? Schoenen natuurlijk. Maar niet om het even welke schoenen. Superkwaliteit is alleen te vinden bij Van Hoof. Van Hof. Van Hoof, van de schoenen met ritme. Ze knellen niet, ze piepen niet, ze krimpen niet. Van Hoof, de schoenen met ritme. Ja. Ja. Ja. Zeven uur. Zeven uur. Ik, ik heb denk ik nieuwe schoenen nodig. Van Hoof schoenen natuurlijk, de schoen met ritme. Ja, dringend. Ik had er niet eerder aan gedacht. Ze knellen niet, ze piepen niet, ze krimpen niet. Vandaag krijgt Linda een superzoen van me: een zoen met ritme. De zoen van een prins. Oh, ja. Je prachtig is. Je prachtig was dat? Hij Uit mijn mooie platoen. O, o je maakt me aan is het daar Inderdaad, prachtig! Maar nu komt weer een van de meest geliefde hoogtepunten uit de Conta Eva-programmatie: het telefoonbabbeltje van Bart Goedgebuur. De weet-al, de wijze raadgever, de redder in nood, de stem der troost. Bart Goedgebuur's telefoonbabbeltje. Dag Conta Eva, vrienden. Gisteren is iets gebeurd dat een schok van verheugende opwinding teweegbracht in de gelederen van de Conta Eva, vrienden. Honderden telefoontjes bereikten me daarover... en vele duizenden kregen niet eens de kans om te bellen... omdat de lijnen voortdurend bezet waren. Al die opgewonden luisteraars zijn nu, volgens de laatste berichten... in massa samengestroomd voor het hoofdgebouw van de industria Mundial, waar de kantoren van onze geliefde radiozender gevestigd zijn. Ze zwaaien er met en bankbriefjes... en willen de nieuwe radio meteen kopen. Wat is er gisteren gebeurd, beste vrienden... Is het nog nodig het te vertellen? U kan het ook in het Vrije Volksblad lezen. De krant met kleur, de krant met pet. Maar uh, laat ik er één telefoonke uitdikken. Die ene Contejeva-vriend vertegenwoordigt eigenlijk het hele land. Hallo? Mij Bart, goed gebeur van Radio Contejeva telefoonbabbel. Ja, ja, mijn Flupke Sutterman uit Leidenberg. Dag Flupke. Ja, zeg, ik hoorde dat mijn gratis een radio in de buik kan laten naaien... <laughs> ja, en je kreeg ook graag zo'n radio in uw buik. Ah ja, ja, ja, natuurlijk. Ah ja, stel je voor, hè, een radio in je buik, altijd muziek in, in, in u, hè, la la, la, la, la la Ah ja, met muziek door het leven, hè. Maar het komt daar even door het leven, inderdaad, de droom van, uh, van een heel volk, hè, <laughs> wel, wel flipke, maar uh, flipke er, man. men heeft uh, ook een tikkje verkeerd ingelicht. Alleen de tombrawinner kreeg het gratis. Maar uh, het is niet duur, niet duur. En er wordt niet genaaid. Het wonder is veel groter. De radio wordt er in de aders gespoten. We spraken erover met een beroemde professor, de Crow. Zeg, professor... Er is een golf van bewondering over de wereld gegaan bij het vernemen van uw laatste wetenschappelijke prestatie. Onze laatste wetenschappelijke prestatie, inderdaad, inderdaad, met uh, de bescheidenheid die ons siert, niet waar? Want we zijn altijd bescheiden geweest. Uh, mag ik toch wel zeggen dat wij een belangrijke stap hebben gezet in de evolutie van de mensheid? Ja. Kan u voor onze luisteraars nu precies vertellen wat er aan de hand is? Ja, er is een beetje verwarring over. Ja, de zaken worden verward voorgesteld. Wel, we hoorden iets over uh, radio's die in de buik genaaid worden en zo. Uh, het is veel groter dan dat. Natuurlijk is het veel groter. Uh, er is een radioontvangstoestel ontwikkeld. Een door patenten beschermde Contaeva-exclusiviteit. Ik zeg wel een beschermde Contaeva-exclusiviteit. Dat bestaat uit ongeveer 700 microdeeltjes. 700 microdeeltjes. En die worden in de ader gespoten. Stromen met het bloed door het lichaam en maken van het hele lichaam eigenlijk één groot radiotoestel. Oh, een fantastische prestatie, professor. kant is onmisbaar in dit leven. We weten het allemaal en dankzij u zullen we het nooit meer missen. Inderdaad, inderdaad. U kent onze passie voor praktische oplossingen van de levensproblemen. En men moet eh, praktisch blijven met levensproblemen. Wel, als een radio dag en nacht uitzendt. moet de uitzending ook dag en nacht zijn nut opbrengen. Dus niet uitschakelen, helemaal niet uitschakelen. Dus ook tijdens de slaap loopt de ontvangst door. De hersenen registreren alles. Oh, fantastisch, fantastisch. Dank u, professor. Dank u, in naam van de grote massa, Kantaje van vrienden. In naam van de hele wereldbevolking. In het Vrije Volksblad leest u er meer over. Het Vrije Volksblad, de krant met kleur, de krant met pet. En waarde vrienden, ik verneem zo vast dat onze reportage vroeger in geslaagd is de eerste contajé van radioman te ontdekken. Dat is een, een laar uitzending, vrienden. ...de onovertreffend mentaliteit, kwaliteit van Radio Conta Eva. Over naar de grote reportageploeg. Twee, één, nul. Ja, en hier is de grote reportageploeg van Radio Conta Eva. We bevinden ons in de schoenwinkel van Hoven op de Grote Markt. Jan Janssen, de supergelukkige winnaar van Conta Eva's grote tombela prijs... ...heeft reeds ondervonden hoe nuttig de voorlichting van Radio Conta Eva wel is... Hij is een paar van hofschoenen aan het passen. Mooie blinkende schoenen. We laten even de verkoopster en Jan Jansens aan het woord. Voel hoe zacht ze zijn, meneer Jansens. Inderdaad, ze zijn zacht. Als zacht papier, zo zacht en stevig. Schoenen met ritme. Inderdaad. Staat u even op, meneer Jansens, en probeert de schoenen op de vloer... En te bewaren. de grote kracht van ons heilige vuur. Zullen de barbaren ervaren ons op het nieuwe avontuur? Een grote roem is nu nabij. Een nieuwe lente in een nieuwe Maar de Met deze schoenen voelt men de trots in zich stijgen. Er zitten zegezangen in deze zone. Naar Voerland wil ik gaan. Voor Voerland wil ik sterven. Ja, sterven. Een groot doel is welkom. Ik ben tenslotte werkloos. Leven, Conta Eva. Dat hoor ik graag, vriend Jansens. We zijn je komen opzoeken om de eerste indrukken te vernemen over... Je... Over mijn Conta Eva-bloed. Fantastisch. Ik ben ermee ontwaakt. Mijn hoofd was één roes van muzikale vreugde. Een tapdance van hovige schoenen. Ik ben dadelijk naar de winkel gekomen. Kijk eens hoe goed ik de tapdans dans. Fantastisch, meneer Jansens. Je schoenen passen fantastisch. Ze passen zoals geen schoenen je ooit hebben gepast. En ze knallen niet. Ze piepen niet. Ze krimpen niet. Je van me. Mm -hmm. Ja, jij bent ziek. Uniek is hij, inderdaad, waarde komt even, vrienden. Uniek en wereldberoemd. De vriendin van Jan Janssen is er zonder meer het hart van in. Tranen van ontroering overweldigen haar. Zo'n helst Jan Janssen. een heel degere wereld door het schrift. Gangsters. Een kanjer, ja, een kanjer van een vriend, heeft ze waarde, vrienden. Maar nu terug naar de studie. En hier is hij, de prins van het lief. Jij rode rozen uit mijn mooie plantoen. Oh, oh, je maakt me aan het blozen. je, dat mag je niet doen. Kom dan. Eh? Kom, kom, ja. kom nu. Ja, We ja. gaan proberen er iets op te vinden. Ja, ik, ik begrijp het plots weer, Linda. Ja. Ik was helemaal in de war. Het kolkt en het bruist in mijn bloed. Ik ben ermee besmet, Linda. We proberen er iets aan te doen. Het lukt ons niet. Rits duizenden laten zich inspuiten. Het wordt een algemene besmetting. Ik zal je uit de verdwazing trekken. Ik zal je uit de put halen, Jan. Elke dag opnieuw tot je verlost bent. Heb je het Vrije Volksblad gelezen? Die publiciteit van Babi Vietlak. Ruwelijke, rakke gronden leveren hier. We gaan hier weg. Al wie een contract ondertekent om drie jaar lang... ...abivit lak te kopen... mag de radio als geboortepremie... ...bij een pasgeboren kind laten insparen. Mijn kind zal alleen de kracht der voorouders... ...uit mijn borst zuigen. En stilte! Oh, help mij, help mij Linda. Help mij. Linda. Ik, ik zuig al mijn laatste geluiden uit je aders, Jan. Duizend dagen lang als het moet... En we gaan weg, ver van hier, ver van de verwoording ver van dat lawaai, kom nu, kom Jan. Wij, Jean de Gaulle, procureur bij volmacht van de Wels Republiek, geven nu lezing van het vonnis. Omdat gij, Linda van der Hallen gevlucht uit het land van Vlaanderen, op heetderdaad betrapt werd bij het plegen van een grove aanslag op de lichamelijke integriteit van de genaamde Jan Janssens, door het gebruik van een scherp mes... en het opzuigen van door dit mes tot uitvloeiing gebrachte bloed... een zware misdaad beging tegen de heilige wetten van vrijheid en vooruitgang, omdat uit en uw bezit gevonden voorwerpen als daar zijn, pottekens met vet en andere veiligheid, geheime zalven en kruiden voor lavementen van bloed en darmen, poeierkens voor het uitzuiveren en ontsmetten van lever en nieren, overduidelijk gebleken is dat gij u ten dienste ...hebt gesteld van antidemocratische krachten... ...omdat uit de verklaringen van onze gerechtsdienaars... ...ook overtuigend is gebleken dat gij zeer beledigende... ...en van een boze geest getuigende verklaringen hebt afgelegd... ...tegen de van algemeen nut erkend zijnde uitvindingen van de hooggeëerde professor de Kroo, omdat uit het uitgevoerde onderzoek van uw slaapzak en uit het door onze wetsdokters uitgevoerde corporeel onderzoek blijkt en als bewezen dient beschouwd dat hij ongetrouwd zijnde toch de opening van de getrouwde vrouw bezit, en boven blijkt dat de razernijen van de door onze dokters als geestesziek erkende Jean-Janssens duidelijk veroorzaakt werden door een tot ontochtig gedrag ophitsend ten dienste stellen van de verlokkingen uws lichaams, omdat daar en boven, uit de getuigenis van burggraaf Hapar, gebleken is dat gij tijdens uw vlucht hebt gestolen zes appelen uit de boomgarden van voormelde burggraaf, omdat uit uw eindverklaringen ook is gebleken dat gij in de boosheid en verachting voor de democratische vrijheden... onze samenleving blijft volharden. Om al deze redenen veroordeelt dit hof u om... gekleed in een zwarte bikini... te worden gebonden aan een staak op de grote macht... en te worden gegezeld tot bloed uit ruk en dijen vloeit om daarna in de gevangenis van Lantijnen te worden opgesloten gedurende een tijd van 35 jaren. Actum de zesde september van het jaar 1994. was weer eens dus de onovertroffen live-kwaliteit van Radio Conta Eva. Maar nachtmerries moet je niet van krijgen, waarde vrienden, inderdaad. Nee, want er is een blauw-wit doosje dat elke nachtmerrie verdrijft. Dat u een rustige slaap garandeert. Bonanotte, het middel tegen slapeloosheid. In alle apotheken. Haal het nu. Nu. In mijn bonanotte-arme zal je lekker slapen. U luisterde naar Conta Eva 1994. Luisterspel door Lucien van den Briele. Rolverdeling: Discjockey Jessie de Kaluwe. Publiciteitsomroepster en schoenverkoopster Janine Schevernels. Publiciteitsomroepster Reinhilde de Mets, Jan Jansens, Jeff Burm, Professor de Kroon, Jacques Morel. Linda, Denise de Weert. Bart Goedgebeur, Joris Colet. Flipke Sutterman Walter Cornelis, Conta Eva reporter Hilde Sacré, procureur Jean de Gaulle Paul Kammermans en regie Roland van Opbroeke.